Het door De fractievoorzitters in de Tweede Kamer praten volgende week met kamervoorzitter Verbeet over de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Ze kijken dan terug op de toon waarop het debat vorige week is gevoerd. Op initiatief van SGP-leider Van der Staaij heeft Verbeet alle fractievoorzitters uitgenodigd. PVV-voorman Wilders heeft al laten weten dat hij niet komt...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 Eind juli melden de eerste mensen zich met gezondheidsklachten. Inmiddels zijn 72 mensen in 18 staten ziek geworden door de besmette Meloenen. De listeria bacterie is vooral gevaarlijk voor mensen met een verminderde weerstand. Now most people can tolerate this bacterial infection without any serious complications. But you can get headache, fever, diarrhea, dehydration, and all the things that ultimately can lead to death. And certainly anybody with a pre-existing disease ought to be very careful. Amerikaanse autoriteiten verwachten dat er de komende weken... nog meer ziektegevallen bijkomen. Het weer zonnig, temperaturen 20 graden in het noorden... en een graad op 24 in het zuiden. Tot en met het weekend blijft het zonnig en warm nazomerweer. Aan de BVK's informatie: op de A2 vanaf de luik naar Maastricht. Twee kilometer bij Maastricht. Dat heeft te maken met een gekantelde vrachtauto. A9, Alkma-Amstelveen, verknappend Raasdorp nog 5 kilometer... Vanuit Arnhem op de A12 naar Utrecht voor Driebergen bergen, vier. En op de A28 van Zolle naar Amersfoort, 3 kilometer bij Amersfoort. Dus Ten slotte de A28 Zolle-Utrecht voor de afrit Maren, 2 kilometer. Ik heb vandaag echt alles uit de kast gehaald. Voor wat? Om dat ene huis te verkopen. En het is gelukt, ik heb alleen niet meer zoveel energie over. Nou...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 Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De PVV wil een debat in de Tweede Kamer, een spoeddebat. Nog wel over de sharia-invloeden in het Nederlandse recht. Suske en Wiske zijn te ouderwets en kunnen geen goed meer doen bij de strifliefhebber. Zolang ze op kat kouwen, wordt het nooit wat met de integratie van Somalische Nederlanders. Het betekent gewoon eh, niet integreren betekent uitgesloten van uh, maatschappij. En het ochtendhumeur van Tom Kas. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Morgen voert de Tweede Kamer een spoeddebat over een spookrapport, zegt Tovik Dibi van GroenLinks. Het debat gaat over de toepassing van islamitisch recht door Nederlandse rechters... en is aangevraagd door PVV-kamerlid Joram van Klaveren op basis dus van dat door de PVV samengestelde rapport. Meneer van Klaveren, u bent nu nog aan de lijn, maar onderweg naar de uh, studio in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar, hoe, hoe komt u bij de opvatting dat Nederlandse rechters de sharia toepassen? Ja, dat is algemeen bekend, ook binnen de juridische wereld. Dat heeft te maken met het IPR, Internationaal Privaatrecht. En uh, daar wordt uh, ja, recht gesproken op basis van het recht van andere landen, bijvoorbeeld Somalië, maar ook Iran. Nou, we weten dat Iran uh, de sharia heeft ingevoerd, dus in dat opzicht uh, ja, wordt uh, dat recht meegenomen naar het Nederlandse. Uh, rechtssysteem. ...en in uh, die zin ook toegepast. Ik, ik geloof niet dat ik het helemaal begrijp. Want ik ken de sharia vooral van handen afhakken, stenigen... ...en dat soort uh, tamelijk rigoureuze maatregelen... Uh, uh, ...als het gaat om overspel bijvoorbeeld of diefstal. Uh, dat soort voorbeelden ja, dat zijn, kennen wij toch niet? Uh, dat, zijn ook, uh, dat is ook uh, een, uh, een vorm van sharia. Alleen uh, de sharia is uh, wat uitgebreider. Het is eigenlijk een, uh, een set aan leefregels... gedestilleerd um, ja, uit uh, onder andere de Koran en de Sunna... Ja. Maar daar, daar valt bijvoorbeeld ook polygamie onder, ja. uh, verstoting van vrouwen, dat soort zaken. En dat uh, zien we ook terug uh, in het Nederlandse recht. Maar geeft u dan eens één voorbeeld van één rechtelijke uitspraak die is gebaseerd op de sharia? Nou, we hebben bijvoorbeeld een uh, Iraanse mevrouw, die, uh, of eigenlijk was de Nederlandse vrouw die is getrouwd met een uh, meneer uit Iran enkele jaren geleden. Als jij trouwt met een Iraanse man, uh, krijg je ook die Iraanse nationaliteit. Uh, vervolgens uh, wilde die mevrouw in Nederland scheiden, nou dat kan. En uh, zij kwamen voor de rechter en die mevrouw <coughs> die uh, gaf toen aan dat ze graag uh, Nederlands recht toegepast wilde zien. Alleen de rechter besloot om Iraans recht toe te passen omdat beide de Iraanse nationaliteit hebben. Iraans mevrouw... recht in Nederland? Maar een ja. Nederlandse rechter kan toch helemaal geen recht spreken op basis van het Iraanse recht? Ja, dat kan dus wel. Dat heet het IPF. Dat is het internationaal privaatrecht. Ja. En uh, dat wordt dus toegepast. Ja. En die mevrouw heeft uiteindelijk bij de scheiding niets gekregen van de boedel. omdat het Iraans recht uh, aangeeft dat er geen gemeenschap van goederen is. omdat uh, de man alles krijgt. Goed, dat is dus één concreet uh, um, voorbeeld, zal ik ja, maar zeggen. Om. Wat, wat zegt u? Ik zeg daar vroeger om. Jazeker. En uh, uh, uh, hoeveel uh, voorbeelden bevat dat rapport van u? Uh, ja, meerdere. Uh, Eén ogenblik, want ik ben nu binnen. Daar ja. uh, kan ik naar boven. Uh, uh, uh, u, kunt, u kunt naar boven. Uh, uh, do, neem even de tijd. Ga ik even naar uh, uw opponent in het, debat, het spoeddebat morgen. Dat is Tovik Dibi, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Uh, u zegt dit is een spookrapport. Op basis waarvan zegt u dat? Nou ja, op 11 april opende de Telegraaf op de voorpagina met de noodklok. Er was een alarmerend onderzoek van de PVV um, uitgelekt... waaruit bleek dat uh, Nederlandse rechters uh, massaal um, uh, sharia-rechts spraken... Um, nu aan de vooravond van het debat, uh, morgen... hebben we acht vonnissen gekregen van de PVV. Ja. En als je naar die acht vonnissen kijkt... dan zie je dat het om inderdaad internationaal privaatrecht gaat. Dat betekent dat uh, mensen in Nederland... Um, voor mogen kiezen om hun verhoudingen door niet-Nederlandse recht te laten beheersen... als ze een andere nationaliteit hebben. Dat mogen wij Nederlanders ook doen als we in een ander land gaan wonen. Um, maar uh, dat internationaal privaatrecht um, is gebonden aan hele strikte voorwaarden. Dus een Nederlandse rechter um, zal altijd toetsen op uh, basis van opvattingen... die bij ons, uh, hoe wij aankijken tegen het Nederlandse rechtorde. Het is maar... dus in geen van de voorbeelden... Um, uh, past, uh, van de acht voorbeelden, dus niet uh, dat massale onderzoek waar helemaal niks van, van blijkt waar te zijn, wordt in geen een van die voorbeelden wordt het sharia-recht gesproken. Dus eigenlijk um, gaan we een debat houden morgen over um, een spookrapport. Ja, maar het is toch zo dat uh, Nederlandse rechters op Nederlands grondgebied uh, over het algemeen gewoon Nederlands recht spreken? Ja, over het algemeen altijd onze eigen uh, wet en regelgeving, zoals het hoort. Ja. Maar ooit hebben heel veel landen um, verdragen met elkaar gesloten... Ja. waarbij mensen met een andere nationaliteit ervoor mogen kiezen... Ja om hun verhoudingen, bijvoorbeeld als ze getrouwd zijn in Iran... zoals dat eerdere voorbeeld, ja. om verhoudingen door Duitslands recht um, uh, te laten beheersen. Ja, maar maar altijd meneer... aan strikte voorwaarden gebonden. Maar heeft meneer Van Klaveren daar dan toch niet een punt... Uh, als je uh, het, het rechtssysteem uit niet-democratische landen... waar uh, het rechtssysteem op basis van religieuze argumenten... dus zonder scheiding van kerk en staat, zal ik maar zeggen, is, mm -hmm. wordt toegepast... dat hij daar een punt van maakt dat het in, op het Nederlands grondgebied wordt gesproken? Ja, als dat zou gebeuren, als... U uh, zegt dat het gebeurt. Nee, wat ik zeg is dat de Nederlandse rechter al dat soort buitenlandse recht corrigeert op basis van hoe wij aankijken tegen de Nederlandse rechtsorde. Dus als iemand al zou willen kiezen... om zijn verhouding op basis van buitenlandse recht te laten beheersen... dan zal de rechter altijd zeggen... ja, maar sorry, dit druist hier tegenin en ja. dit druist hier tegenin. En als je ook gewoon simpelweg naar die acht vonnissen kijkt... dan zie je dat onze rechters um, heel goed weten... wat wel en niet acceptabel is in Nederland. En dus ook heel vaak zeggen... ja, sorry, um, u wilt uh, deze mevrouw uithuwelijken bijvoorbeeld. Dat is ook één voorbeeld. Ja. Dat gaan we mooi niet doen... want dat druist in tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dus... Goed. Meneer Van Klaveren, u bent inmiddels aangeland naast Tovik Dibi... schat ik zo in de Indiaagse haagse studio. Um, uh, gaan elkaar niet meteen in de haren zitten, nee. zou ik zeggen. Uh, uh, ik weinig haar, ja, dat, is ja, nee, dat, is. Ja, ja. dat is ook wel weer waar. Uh, goed, um, uh, ja, ik wil wel even Ja, even wou, ik, wou vragen, geen, uh, ja ik wou u vragen, Tovik Dibi zegt dus... Uh, dat internationaal private recht is er wel... maar de rechter corrigeert dat voor, voor het Nederlandse en Europese recht. Ja, nou, Allereerst is het natuurlijk heel mooi om vast te stellen... dat GroenLinks dus wel degelijk erkent dat het buik recht En dus ook bijvoorbeeld Iraanse recht of Somalisch recht wordt uh, toegepast in Nederland. Want veel mensen zijn daar niet bekend mee, maar het is een, uh, ja, al lang bestaand gegeven. Ja, aangepast voor aan het Nederlandse recht. Ja, dus. dat is dus ook niet helemaal ja. waar. Um, wij hebben bijvoorbeeld het openbare ordebeginsel. En dat is inderdaad hetgeen, denk ik, waar Tovik Dibi over spreekt. En redelijkheid en billijkheid. Ja, daar wordt aan getoetst uh, om te kijken in hoeverre dus het uh, Nederlandse recht... Um, het andere recht kan verdragen. Nou, we hebben bijvoorbeeld het voorbeeld gezien van die mevrouw uit Iran... die wel degelijk uh, benadeeld is op basis van het feit dat zij uh, slechts een vrouw is. Zij kreeg niets, waarom niet, omdat zij uh, een vrouw was. Nou, dat is in onze ogen achterlijk. Maar punt is ook, uh, in uh, tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland... wordt in Nederland het openbare ordecriterium niet gekoppeld aan mensenrechten... Dus je kan best hebben dat er een mensenrecht geschonden wordt zonder dat de openbare orde beginsel in het geding is. Ja. En in Duitsland is dat niet zo. Dus ja. in Nederland kan je dus situaties krijgen waar vrouwen dus gediscrimineerd worden vanwege het feit dat ze een vrouw zijn. Ja. Zonder dat daar sprake is van een schending van de openbare orde. Ja, daar kan toch een Kamerlid van GroenLinks met uh, uw bagage, zal ik maar zeggen, het ook niet mee eens zijn. Nee, ja. dat leek ons ook. Dus vandaar dat wij het uh, ook een beetje verrassend vonden dat we zoveel kritiek kregen vanuit de, de hoek van de vrijzinnigen. Nou ja. Ik noemde net al een voorbeeld van een vonnis... die is aangeleverd, een van de acht... waar de rechter juist zegt... dit druist in tegen de mensenrechten... op basis van ons Europese verdrag. Dus dat gaat mooi niet door. Het punt wat ik maak... want je zult altijd wel een vonnis kunnen vinden... Waar, het, waar je het liefst het zelf anders had gezien. En daar kunnen we ook wel een inhoudelijk debat over voeren. Ja, het punt wat ik punt. maak... is dat er een voorpaginaartikel uh, werd gelanceerd... waarin stond sharia al in Nederland. Ja, is en zo er zo. gesproken werd over... grootscheepse gebruik van sharia-rechtspraak. Oh, aan het einde van de rit... Blijkt blijven er acht vonnisjes over, Jij? waarbij uh, de heer Van Klaveren er één kan noemen... waar je uh, kan discussiëren over of de uitkomst wel of niet gewenst is in Nederland. Ik zou zeggen niet. Um, maar maar, maar dus er daar, daar ligt toch een, een veel fundamenteler debat aan ten grondslag. Namelijk of, of wij uh, internationaal uh, of het recht uit andere landen... die onze cultuur niet hebben, wel toegepast willen zien in uh, deze samenleving. Ja, en dat, en dat is volgens mij het punt van uh, meneer Van Klaveren. Dat is en daar punt... kun je een politieke discussie over voeren. Ja, dus wat dat, is, is daar ons punt tegen? geweest? En wij hebben dus ook aangegeven, uh, het rapport zeg maar... Wat er niet is, want we hebben nooit gesproken over een rapport. We hebben gesproken over een, een zelf gedaan onderzoek inderdaad. Nou, dat klopt. We hebben verschillende vonnissen bekeken. Het zijn ja. overigens meer dan acht. Ja. U heeft er waarschijnlijk acht in uw bezit... omdat u nog steeds niet heeft gevraagd aan mij of u de rest kunt krijgen. Maar ik dat wil, wil u best ja, Laten we het even tot de hoofdzaak ja. bekijken. Ja, en niet even, het, even los het, uh, van dat rapport. Want ja. dit is, uh, uh, formuleer ik uw standpunt juist... als u zegt, dat is de fundamentele discussie. Ja, daar gaat het ons om. maar okay, dan wil ik naar... is dat de sharia-rechtspraak in Nederland wordt toegepast. Ja. En uh, dat wordt uh, inderdaad getoetst aan het openbare orde beginsel, Alleen ja. dat openbare orde is dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland... niet gekoppeld aan mensenrechten. En ja. daar kun je dus uh, hele gekke situaties krijgen. Maar nog iets, polygamie ja. kan bijvoorbeeld erkend worden in Nederland. Nou, nou ja, vinden wij heel erg verkeerd. Dat is oh. ook een vorm van sharia. Maar volgens mij is, is polygamie in Nederland verboden zelfs. Een polygamie is in Nederland verboden. Ja, absoluut. Bij de... en, maar als dus... je dus uit een Nederlandse komt... rechter zal dat nooit toestaan. Maar het um... punt is wel dat Ho, als maar... je uit het buitenland komt. Ja. en je bent dus getrouwd met meerdere vrouwen. Ja. dat er in Nederland erkend kan worden. Dus je ja. krijgt dus een kan legitimatie... Kan of is het, wordt het ook erkend? Ik wou tot slot even naar Tovic Dibi. want ja. die fundamentele discussie. namelijk of uh, buitenlands recht uit landen. die laten we zeggen niet de Nederlandse cultuur hebben. Uh, uh, of dat hier moet worden toegepast. Gaat u in dat debat. wat is uw standpunt in dat debat? En wat wilt u dan van de staatssecretaris horen? Want met hem, met Fred Tever, wordt dat debat gevoerd. Nou. Eén van de onderdelen van het debat zal worden um, van het broodje aapverhaal een broodje gehakt maken. Het andere onderdeel, en dat is het fundamentele, is, ik vind het prima om te debatteren over het internationaal privaatrecht... en of dat niet uh, nog meer begrensd zou moeten worden dan het nu al is. Want het is al heel erg begrensd. Want je zou je kunnen afvragen, een Israël, het Israëlische recht bijvoorbeeld... Meneer ja. van Klaveren kent dat ook, men noemt dat niet... waarbij de opperrabij nog steeds heel veel um, zaken bepaalt. Of dat ook hier invloed zou nou, moeten hebben Nou, Dat heeft Nederlandse... hier geen invloed op, omdat het begrensd is al door Nederland... Rechters. Onze rechtspraak ja. heeft al heel veel checks en balances. We kunnen best praten over of die checks en balances... uitgebreid zouden moeten worden. Maar het beeld dat de sharia in Nederland ingevoerd is... dat is gewoon grote onzin. En ik vind het ook bangmakerij die niet uh, past bij een parlement. Ja, goed. Uh, dat uh, spoeddebat volgt dus morgen als ik goed ben geïnformeerd. Klopt, hè? Ja. Uh, dan uh, kruist u de degens. Ik dank u zeer voor uw bijdrage. Ja. graag gedaan. Hoi. Ik was bang uh, om me heen. Dan vielen er gewoon bommen en... Uh... Er ze ontvluchten de oorlog in Somalië. Vanuit Nederland zien ze de ellende daar voortduren. Je voelt je best wel schuldig. Jij bent diegene die ontkomen is aan al die misere. Deze week in Goedemorgen Nederland de Somali-connectie over de problemen van Somaliërs hier. Oorlogstraan, psychische problematiek, integratieproblemen en hun band met het moederland. Een beetje forgotten land. Katkouwen, dames en heren, is een Somalische traditie. Een kat is een plantje dat de gebruiker praatgraag maakt. Slapen hoeft niet meer en neerslachtigheid verdwijnt tot je stopt met kouwen. Dat en meer over kat in deel 3 van deze reportageserie van Harm van Attenveld. Moesa van Stichting Nederland-Somalië leidt me rond in Somalisch Den Haag, kan ik dat zo zeggen? Ja, dit is uh, Somalische buurt van Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, alles goed, dan ga ik naar uh, een Het is gewoon een woonhuis. Uh, en, ja, een soort ontmoetingsplek voor uh, alle kaartgebruikers in Den Haag. Ze willen allemaal wat zeggen, behalve de eigenaar. Krijgen we een uh, klein lesje? Een schild van een banaan. Die zit om de katblaadjes heen gebonden. Oh, hier uh, reikt iemand een bananenblad uh, aan, waar zo'n borstje in uh, verpakt zit. Alle zwarte deeltjes worden weggegooid. Aan het zachte deel van de bovenkant wordt die gekauwd. Net als uh, kauwgom. Aan de rest wordt weggegooid. En wat is dit? Sultan Jadou al je mag niet doorslikken, je mag alleen kouwen. Ja, dat geeft een soort stimulans. Als je koudt, dan, dan voel je het ook uh, iets in je mond en uh, dan word je gewoon van. Kat, je schrijft Q-A-T, is een drug. Een legale drug. De enige twee wallahalle gebieden waar je kan echt gewoon ja, ongelimiteerd kan consumeren en ook uh, legaal kan kopen... Is in Engeland aan Nederland eigenlijk. Gulat Ahmed Youssef is medeoprichter van de stichting Netsom. En volgt de kathandel met ogen. Heel erg goed georganiseerd logistiek systeem. Want de katblaadjes uit Kenia moeten kakelvers geconsumeerd worden. Van het uh, oogstgebied dat 200 kilometer van Nairobi ligt. komt het met de auto of gewoon met de chartervlucht. naar Nairobi en dan uh, met de KLM. Naar Schiphol, 7 uur. In en aan dat soort dingen. Dan nog bijoetjes en... Uh, Transport lokaal, maximaal drie uurtjes. Dus minder dan 20 euro is ze is, is in de mond van uh, gebruiken. Heel erg lucratief, ook voor KLM. Ismail heeft drie bosjes kat voor zich liggen op een kartonnen doos. Wat kost één bosje? Voor schiphol hallauw kennen? en euro Importprijs is 2 euro. En ja, ze, ze kopen voor 3 euro in Den Haag. Wat was het traditionele? Het is onze traditie. En we voelen het gewoon goed als wij kat kouden. Hoe lang kauwt u al? 30 jaar. 30 jaar? Ja. Meer dan 30 jaar. 1980 ik begin ik voor de kouwen. Elke week we voor de vijf biesjes. Vijf borstjes. Vijf borstjes Elke week vrijdag ik eten. En andere dagen ik werk. Ik niet Wat voor werk doet u? Ik werk voor de bloemen en alles meer. Ik... De bloemenveiling. De bloemenveiling. Ja. Vrijdag alleen ik eten. Alleen op vrijdag? Ja. Bijna iedereen die je tegenkomt, hij gebruikt alleen maar vrijdag. Terug bij Gullet Ahmed Youssef van Netsom. Een stichting die zich inzet voor de integratie van Somaliërs in Nederland. Maar katkouwen bevordert de integratie niet. Het betekent gewoon niet integreren. Minimaal, minimaal 40 koud. Minimaal. En er zijn mensen die een ambtenarenbaan hebben, bedrijfsleven, eigen bedrijven... zich goed geïntegreerd hebben in Nederland. Toch kouwe kat, maar de meerderheid van de gebruikers, kouwers... zijn eigenlijk mensen die niet hebben geïntegreerd, helaas. Maar wat zijn dan de gevolgen van het kouwen van die katblaadjes? Allereerst zijn er de gezondheidsklachten. Mondkanker en eh, hallucinaties, hoge bloeddruk... Het is een druk die lang tijd nodig heeft om de effecten daarvan te voelen. Dus het betekent gewoon een enorme tijd kost om te kouwen. Sommigen hebben geen tijd om uh, hun uitkering aan te vragen. Of gewoon en, en naar de gemeente langs te gaan. Of naar de dokter eigenlijk. Omdat zij telkens gewoon s'avonds eten en overdag uh, slapen. Geen tijd om naar de sociale dienst te gaan? Nee, niet eens. Ja. Echt ja. ja. Het is ook heel erg duur. En dat brengt ook een, de, een opbouw. Dat men alleen maar gewoon consumeert en hij werkt ook voor gehad. Of hij krijgt uitkering en dan betaalt hij gewoon dat voor gehad. Om te verrichten ook de gezinleven. En ook een slecht voorbeeld voor, voor zijn uh, kinderen. En uh, wij weten ook dat in Somalië bestaan ook grote gezinnen. En, en, en, en je ziet ook gewoon een moeder van 24 jaar oud die al vijf, vier kinderen heeft. Dat is normaal en dan een en, en ledenstaande is eigenlijk. Omdat eigenlijk man eigenlijk vandoor gaat of er gaat... Of, of ze stuurt hem de laan uit omdat hij eigenlijk niks toegevoegde waarde heeft. Het Trimbos-instituut doet op dit moment in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken... onderzoek naar de gevolgen van katgebruik onder Somaliërs. Er lijkt een Kamermeerderheid voor een verbod. Minister Donner van Integratie en opsteller van Justitie wachten met hun oordeel tot dat Trimbos-onderzoek klaar is. Gulat Ahmed Yusuf heeft zijn onderzoek niet nodig. Er is ook geen reden om dit te verbieden eigenlijk. Dus echt verbieden die handel? Ja, we verbieden de handel. Want de gevolgen is nog meer eigenlijk. De trend die nu uh, aanzet is dat veel vrouwen gebruiken, veel moeders. Alleen moeders dat ook verwaarlozing komt aan kinderen. Is echt gewoon heel essentieel om daar adequate maatregelen te nemen. In het kathuis in Den Haag snappen ze niks van de ophef over hun geliefde plantje. Want redeneren ze, cocaïne, hashies... Alles wordt getolereerd in Nederland. Klaasjes en cocaïne en. Er... Waarom zou je kat dan verbieden? En mensen voor de eten van de Cultura Lun. En voor de eten van de Cultura Lun. Ja. Moeten vertrekken. Ja. Fijne tafel. Tot ziens. Bijdrage was dat van Harm van Attenveld. Morgen in de Somali Connection. De Somali Next Generation. In goed Nederlands. Een generatie met een missie. Ja, mensen bewust maken van wat er gaande is. Somalische jongeren, maar ook gewoon het Nederlands publiek. Ja, dat is morgen. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen goedemorgennederland. Straks Suske en Wiske en ook Tante Sidonia zijn op hun retour. Want niemand koopt die stripboeken nog. Eerst nog een tumeur van Tom Kas. Ik dicht de vrouwen heel veel talenten toe, maar autorijden zit er niet tussen. Er zijn er die er anders over denken. Zo stuit ik op de website van Zij Rijdt Beter. Niks erotisch of zo. Nee, naar eigen zeggen, de autoverzekering voor vrouwen. De verzekering biedt lagere premies omdat, zeggen ze, vrouwen minder risico nemen en hierdoor minder ongevallen veroorzaken. Houd dit even in het achterhoofd. Want toevalligerwijs kwam ik tijdens dezelfde zoekactie op internet bij een verhaal terecht... dat ik vooral de mannelijke, zeg maar roekeloze weggebruiker niet wil onthouden. Het vond plaats vorige week vrijdag, in Duitsland. Een vrouw stapt een showroom binnen en vraagt een proefrit aan. Geen probleem. De verkoper haalt een bloemstuk van de motorkap... rijdt een auto de showroom uit naar het parkeerterrein... instrueert de vrouw en overhandigt haar de sleutel. Tot zover ging alles dus op rolletjes. Dan het starten ging ook helemaal goed in de eerste versnelling, in één keer goed optrekken. Hé, handrem, ja dat is waar ook even opnieuw starten. Je kent het wel, handrem eraf en vol gas. In één vloeiende beweging rijdt ze voor de ogen van de verkoper haar hele bijrijderskant plus de zijkant van een ander spikplinten nieuw tentoongesteld luxe model tot schroot. Geen halwerk. werk of juist wel is maar hoe je het wilt zien. Via het gehalveerde pronkstuk van het autobedrijf... karamboliseert zij met haar eigen wrak vervolgens een stoep op... en via die stoep scheest de volgassen terrein af. Op dat moment haast de verkoper zich naar binnen op zoek naar een telefoon. Maar met de horen amper in zijn hand ziet hij van achter het glas... de vrouw door een heg, dus door de heg, het terrein weer opscheuren... om dat moet gezegd precies door de glazen entree van de showroom te rammen. De automatische schuifdeuren reageerden iets te traag... om een dergelijke snelheid te verhapstukken, maar het idee was goed. Dan vervolgt de vrouw haar weg door de showroom... kennelijk op zoek naar de achteruitgang. Maar die is er niet. Vandaar dat zij de meest logische weg kiest... te weten de 40 vierkante meter glaswand aan de achterzijde... waar ze eveneens vol gas doorheen stuitert. Eenmaal weer buiten parkeert ze de auto midden in de BMW van de directeur... die zo gek was geweest om zijn auto daar neer te zetten. Schade anderhalve ton. zaat geen schrammetje. En ze heeft de auto uiteindelijk niet gekocht. Waarschijnlijk stond de kleur haar toch niet echt aan. Dus om even terug te komen op die autoverzekering voor vrouwen met de laagste premies. Jongens, dit is de verzekering die we zochten. Ik citeer, wanneer je je als man prettig voelt bij Zij Rijdt Beter ben je ook van harte welkom. Dus, morgen meteen doen. En dan zaterdag de eerste proefrit. <foonmaken> Topkast, morgen het van Henk Spaan. Drie minuten voor half elf, dames en heren. Het gaat niet goed met Suske en Wiske. De Vlaamse striphelden hebben in 16 jaar tijd... bijna driekwart van hun lezers verloren. Daniel Kool, goedemorgen. Goedemorgen. U bent eigenaar van stripwinkel De Strip en Brugge. Wat is er aan de hand met Suske en Wiske dat ze niet meer verkopen? Well, Suske Wiske heeft het probleem dat Willy van der Steen in zijn testament bepaald heeft hoe Suske Wiske verder moest blijven getekend worden qua tekening, maar ook qua verhalen. Ondertussen zijn er concurrenten bijgekomen in Vlaanderen met kikkeboe en FC-kampioenen die ja. veel moderner zijn en eigentijdser. En de mensen verkiezen nu die reeksen boven Suske Wiske. En waarom zijn Suske Wiske gewoon uit de tijd geraakt? Wel, ze worden altijd in de sfeer van Willy van der Steen gemaakt. En dat is uh, voor degenen die dat kennen van vroeger nog altijd leuk, maar de jeugd die, uh, die moet dat niet meer, het is te, te saai voor hen. Nice. Uh, ze willen wat, wat frisser en modernere dingen en dan komt Kiekeboe en heeft kampioenen terug naar boven. Hè. Ja, de Suske en Wisske zijn gewoon te tuttig geworden. Ze zijn uh, voor de jeugd toch wel, ja. ja. ja. Aan wie verkoopt u, u nog het meest eigenlijk, die stripboeken? Aan wie? Aan een ouder publiek, hè, die, uh, die dat wel kent van vroeger en die dus... Uh, dat verder verzamelt, uh, soms omdat ze ze al allemaal hebben. En dan ook uh, ja, mensen die het niet kennen van vroeger. Klopt u dat, het, uh, dat, dat ze nog het meest over de toonbank uh, gaan in het toerisme seizoen als de Nederlanders uh, richting Brugge komen? Ja. ja, dat valt wel op. Dat is dat, uh, <laughs> uh, de, nieuwe, de nieuwe titels die lopen nog wel. Maar dan uh, het aanvullen van uh, oudere titels, dat wordt eigenlijk enkel praktisch enkel nog gekocht door, uh, door de Nederlanders die naar Brugge komen dan in het seizoen. Juist. Goed, dus de teleurgang van Suske en Wiske. Wat is de best verkopende strip bij u in de winkel op dit moment dan? Voor mij is dat eigenlijk meer een strip die naar een iets ouder publiek gericht is dan Torhal. Ja. De reeks Torhal want uh, de kinderstrips of de jeugdstrips, dat is in België wel iets anders. Dat verkoopt eigenlijk meer via de groot distributie. zoals uh, Carrefour of De Leijs of Colorado. Ja, de... er is een groot verschil met Nederland. Dat is dat uh, in Nederland is er een vaste boekenprijs. Juist, en daar niet zo. kosten de boeken overal evenveel. Hè? Hier in België wordt Soskawisken dus nogal veel gebruikt ook om uh, aan prijzen om volk te lokken. Ja. En daardoor natuurlijk uh, krijg je verschuivingen en. Uh, ja. Ik snap het, meneer Kool, eigenaar van de stripwinkel De Strip in Brugge. Suske en Wiske, inmiddels aangeland bij nummer 314. Het leidende leider maar de verkoop gaat dus hard ja. achteruit. Ik dank u zeer. Goed, bedankt. Meer informatie over deze uitzending vindt u op kro.nl. Ik zie u graag vanavond terug bij Oog in Oog. Dan is Hans Wiegel mijn gast. En eh, wie de gasten zijn van Prem, hoort u nu van hemzelf. Goedemorgen, Prem. Goedemorgen, Sven. Trouwens, je bent genomineerd hè, voor de Sonja worden voor het interview in Oog en Oog met uh, mevrouw Le Pen. Klopt, dankjewel. Dat was uh, uh, uh, een heel goed interview. Ja, en uh, ik ben jury, maar ik kan nog niet zeggen wat ik uh, heb beslist. Maar luisteraars, en Sven <laughs> zal heel jaloers zijn en dooradmekend. Ik sta hier in de zon... In Limburg met ongeveer de graad of 22, rechts van me, lekkere druiven. We gaan praten, want vandaag, zo met, zojuist heeft het CBS de cijfers bekend gemaakt... over de wijnimport, de wijnconsumptie en de wijnproductie. En Nederland, met name Limburg, wordt echt de heuse wijnproducent. En ik ga, wat is het, witte wijn of rode wijn die ik ga proeven? Eh, allebei, we hebben Pinot Gris, eh, dat is witte wijn en Pinot Noir... Is okay. En dan gaan we kijken. Erin Rien Aerts, die vandaag de regie doet... die gaat waarschijnlijk op het einde van de regie dronken zijn. Want die wil het met flessen tegelijk drinken. Dus luisteraars, alle reden. Als u wilt weten hoe goed het gaat in Nederland... en als u wilt weten hoe lekker je wijn kan drinken... en hoe je Limburg kan langskomen... moet u echt blijven luisteren. En dan gaat Doraald Alt-Mekers met zijn warme aangename stem u eerst vertellen... hoe boos ze in de Tweede Kamer zijn op een bepaalde Limburger. Radio 1, het NOS-journaal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 dat het niet meer dan eerlijk is dat ook de financiële wereld... een substantiële bijdrage levert om de crisis op te lossen. De tax kan volgens Barroso per jaar 55 miljard euro opleveren. En in de Verenigde Staten zijn zeker 13 mensen overleden... na het eten van meloenen. De vruchten waren besmet met de listeria-bacterie... een komen van een teler in de staat Colorado. Intussen zijn 72 mensen in 18 staten ziek geworden. De listeria-bacterie is vooral gevaarlijk... voor mensen met een verminderde weerstand... zoals ouderen, zwangere en baby's. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. A bij verkeersinformatie. Twee files nog. De A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Knopend Hoeverlaken en Eembrugge 6 kilometer. En de gevolgen van een gekantelde vrachtauto op de A2 Luik richting Maastricht. Bij Maastricht 2 kilometer. Dit is radio 1. NTR. Remtime. Rem, time. Rem Bij dat woord denkt u onmiddellijk aan Frankrijk. Maar wat ooit het keizerrijk van dit edele vocht was... dreek langzaam af te glijden tot een oude, zieke, marginale, terminale patiënt. De Franse wijn werd al van alle kanten ingehaald. Australië, Zuid-Afrika, Chili, Argentinië. Daar praat ik niet over Portugal en Spanje. Maar ook ons eigen kikkerlandje, met name Limburg wordt een steeds grotere wijnproducent. Zojuist heeft het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de cijfers over wijn gepubliceerd. Goed nieuws voor de Nederlandse economie. We planten meer druiven en produceren meer wijn. Maar wat is de kwaliteit van deze wijn? Daarom vraag ik aan u, mijn vaste luisteraars... en andere luisteraars die toevallig luisteren... drinkt u Nederlandse wijn? Welk merk is aan te raden en waarom? Bel me op 0800-1121. E-mails kunnen naar primtimeapenstartntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1 Live. Uit het zonnige Limburg, welkom bij Primtime. It's primtime. Luisteraars, Nederland op zijn best... Als je naar de overkant kijkt, dan zie je lelijke industriële gebouwen van bedrijven. En dan keer je in de richting van de opkomende zon. En dan zie je meterslange ja, wijnranken. Dan loop je naar binnen en dan, oh, luisteraars, Jeroen maakt er foto's van. U moet echt op de website primtime.nl kijken. Harry Vorselen, jij bent, wat je ziet er jonge oud bij je. Ik ben 43. Nou, je lijkt op een broekje. Hoe lang uh, plant jij al wijn hier in het Limburgse land? Al bijna 10 jaar, maar je moet natuurlijk een beetje jong beginnen, want je hebt maar één keer per jaar kans om goede wijn te maken. Eén keer per jaar maar? Ja, dus gemiddeld de wijnboer kan 35, 40 keer goede wijn maken en dan houdt het op natuurlijk. Maar uh, waarom ben je begonnen met wijn uh, te planten hier in Limburg? Ja, Limburg wordt eigenlijk steeds interessanter voor wijn uh, aanplanten... omdat we de klimaatverandering hebben natuurlijk. En daarmee schuift de wijnbouwgrens, als we dat noemen... schuift eigenlijk op naar het uh, noorden. Dus met name uh, Engeland en België en uh, Zuid-Nederland. Luxemburg kennen we al natuurlijk als wijnbouwland. Uh, dus daar schuift het langzaam naartoe. Het wordt eigenlijk voor de cool climate terrassen, zoals we dat noemen... Uh, de Pinots en de Riesling en dergelijke... wordt het eigenlijk te warm in regio's als de Elsers en de Vals en de en dat gaat langzaam opschuiven naar ...naar het noorden toe. Oh, dus Elgor, eat your heart out. Hoe meer klimaatverwarming, hoe beter er bij wijnen. Ja, het moet niet, niet te gek worden. We hebben natuurlijk wel ook last van de, van de andere kant van de medaille... ...en dat zijn de extreme van de klimaatverandering. Dus we hebben de afgelopen zomer wel... Problemen gehad met, met veel neerslag en uh, gelukkig geen last gehad van hagel, maar daar hebben we ook gigantisch geluk mee, want het is echt aan alle kanten aan ons voorbij getrokken. Oké, okay, voor de duidelijkheid, het lijkt op iets zoals prikkeldraad, dat zijn draden, daar zie je wijnranken aan. Wat voor druif? Ik maak een druif, uh, oh, die zien er lekker rijp uit. Uh, uh, moeten ze nog groter worden of is dit ongeveer de grootte van de druif? Nee, wijndruiven moeten zo klein mogelijk blijven. En dit zijn relatief kleine druiven. Die zou je niet op tafel leggen om te, als e-druif, zeg maar. We willen namelijk relatief veel schiloppervlak hebben. Want daar zitten de meeste tannines en kleur... En aroma's in. Dus dadelijk worden die gekneus en dan komen die aromas worden vrijgezet uit die schil. Wat voor druif is dit? Want hij is heerlijk. Dit is Pinot Noir. Een hele beroemde uh, wijndruif. Eigenlijk een van de oudste druiven in Europa. Heel beroemd van de Bourgogne natuurlijk. Bourgogne is de helft Pinot Noir, de andere helft Chardonnay. Uh, en... En, en hoe kwam je aan dat zaad hiervoor? Hoe kwam je aan deze stekken? Oh, dat zijn stokken die kun je halen uh, in Frankrijk en uh, Duitsland. Uh, die zijn geënt op Amerikaanse onderstammen. Dus dat is nog een heel proces om dat goed te doen. Uh, dus geen zaadje wat je, wat je gewoon even in de grond Grond, en is het duur om, om, om dit aan te schaffen? Ja, een, een wijngaard aanplanten kost ongeveer 25.000 euro per hectare. Dus zonder de grond. Maar dan? Ja, maar hij staat dan wel ook voor 25, 30 jaar. Dus. En ik zie hier nog oude druiven op de grond liggen. Wat is daarmee gebeurd? Ja, die hebben we af moeten snijden. We doen natuurlijk de zogenaamde groene uh, oogst. Dat wil zeggen, druiven die niet goed zijn, die knippen we in eind augustus ongeveer uh, eraf. Soms dan zijn ze nog niet helemaal rijp of er komt een beetje rot in. En dan gaan ze gewoon op de grond, helaas. Oké, okay, en uh, wanneer ga je dit oogsten? Uh, volgende week. We beginnen morgen met de hoofd oogst. We hebben al een beetje geoogst, maar, maar we hebben nu zo'n fantastisch weer... dat we dat nog even meepikken. Uh, dus we hebben de hele week al 25 graden hier... Uh, in de middag. En dat is enorm goed voor de, voor de suikeropbouw. Dus we krijgen hele goede suikers. Dus dat wil zeggen uh, meer alcohol in de wijn. En over het algemeen, ja, je lacht er mee. Maar wijn met fatsoenlijk met, uh, alcoholpercentage uh, is over het algemeen betere wijn. Dus 2011 is een goed wijnjaar voor de Limburgse wijn. Ja, wordt hier een fantastisch jaar. Echt een fantastisch jaar. Ik uh, denk het één uh, na beste jaar wat we tot nu toe gehad hebben. Ja, en oké. Okay, dus, en en, en krijg je dan ook meer wijn per druif door dit weer? Nee, nee, nee. Dat, dat, wat er nu hangt, dat hangt er. Het wordt zelfs minder, dus het, het gaat door de, de hitte en door het lange hangen worden ze kleiner. Uh, het gaat eigenlijk een beetje verdampen allemaal, wat, dus het vocht wat in die druiven zit. Het water gaat eruit en de, alle concentraten, dus de suikers, de zuren, de tannines, die worden geconcentreerder. En dat is alleen maar goed voor de kwaliteit van de wijn. Dus een wijnbouw is überhaupt één gouden regel. Hoe minder opbrengst per stok, dus per wijnstok, hoe uh, beter de kwaliteit van de wijn. En wij gaan voor kwaliteitswijn niet voor. Minder, minder is meer. Minder is meer. Ja. Luisteraars, u mag langskomen, want we staan in Ittevoort. Langs de Napoleonse weg. Van de, van, van de weg uit City de Bus. U mag langskomen en dan kunt u meepraten. U mag ook bellen met 0800 1121. U mag mailen met primtimeapenstap.nl. En de tweets kunnen naar hashtag Radio 1. Luisteraars, uh, terwijl we gaan beginnen, heeft Harry beloofd dat hij uh, van Wijngoet een Oxerewa 2010 Landwijn uit Limburg gaat openen. Jeroen gaat ook een glaasje voor Rien brengen. En Jeroen's moeder zal boos worden, maar Jeroen gaat ook een slokje nemen. Uh, aan de telefoon heb ik mijn favoriete CBS'er, Zenne Jansen. Goedemorgen, Zenne. Goedemorgen, Prem. Oké, okay, de cijfers, vertel. Uh, eerst bij de Nederlandse beginnen. Wat, wat, wat, wat hebben jullie uitgezocht over de Nederlandse wijntoestand? Uh, nou, de afgelopen jaren wordt er in Nederland steeds meer wijn geproduceerd. Inmiddels zijn er bijna 100 wijnboeren met een totaal areaal van 170 hectare. En dat is ongeveer een verdubbeling ten opzichte van 2006. Een verdubbeling zowel van het aantal wijnboeren als van de grond die ze gebruiken om wijn te maken. Dus het wordt steeds populairder om wijn te maken. En is het dan alleen Limburg of uh, heb je in Noord-Holland ook wijn? In Gelderland wordt ook veel uh, wijn geproduceerd en Limburg. Maar inmiddels is, heeft bijna elke provincie wel zijn eigen wijnboer. Dus uh, ik heb me laten vertellen dat zelfs op de Waddeneilanden een wijnboer is. Ja, en, en merk je dat die Nederlandse wijn neemt die ook toe in populariteit? Nou, je ziet bijvoorbeeld dat uh, bekende restaurants, een bekend sterrenrestaurant in Overijssel, die schenkt lokale wijn. Het is voor Nederlanders toch een, een leuk speciaal om wijn van eigen makelij te drinken. En hoe is het met onze wijnimport? Drinken we die Fransozen nog meer? Ja, één op de vier flessen die we importeren komt uit Frankrijk. Maar Frankrijk verliest de laatste jaren wel duidelijk terrein. Uh, vooral aan Duitsland, maar ook aan Italië en uh, verrassend ook Engeland. Er wordt steeds meer wijn uit Engeland ingevoerd. En dan hoeft dat natuurlijk niet allemaal Engelse wijn te zijn. Het kan ook doorvoer zijn. Maar je ziet dat in Engeland ook uh, steeds meer wijn wordt geproduceerd. Dus wat die meneer net vertelde, dat klopt wel. Dat de grenzen wat op aan het schuiven zijn. En hoe zit het nou als je kijkt met landen als Chili, Zuid-Amerika? Nemen die wijnen ook veel meer toe of beginnen we echt te concentreren op Europa? Nee, het, de import uit niet-Europese landen is 22 procent. En dat is hetzelfde als een jaar eerder. Je ziet daar wel wat verschuivingen. Er wordt steeds meer ingevoerd vanuit Chili en steeds minder vanuit Zuid-Afrika... Dus je ziet wel wat verschuivingen in de smaak van mensen lijkt het, maar prijs en kwaliteitsverhoudingen spelen natuurlijk ook een rol. Jullie doen dit onderzoek um, bijna jaarlijks. Is die trend hetzelfde of is er iets veranderd? Nou de trend is echt dat we steeds meer wijn drinken. We drinken inmiddels gemiddeld 22 liter wijn per jaar. En dat is 3 liter meer dan 10 jaar geleden. En we drinken juist steeds minder bier. Dus dat is wel interessant. Het lijkt toch een beetje een cultuurverandering. Steeds meer wijn en minder bier. Heinz Schumans, u bent wijnkenner. Uh, uh, mag ik u vragen hoe oud u bent? Ik ben een 935er. Dus u bent al uh, bijna 70 jaar. Dankjewel, okay. heel vriendelijk. Nou, nou, nee, even ronde af. Wat ik wil weten is, to, toen u een uh, broekje was van 120 dronken mensen in uw omgeving wijn. Heel weinig. Ik kom zelfs uit een aandemersfamilie. Er was een bier gedronken. En toen begon ik met wijn, toen begon iedereen aan mij te twijfelen. Ja, of u wel goed bij uw hoofd was. Precies. Nou, kunt u die trend verklaren waarom Nederlanders meer wijn drinken? Natuurlijk. We zijn toch langzaam bewust dat we goede spullen moeten drinken. We hebben dus uh, wijn in de hele wereld. Maar het is altijd als een streekproduct uit eigen gebied... dan kun je met eigen ogen zien hoeveel werk dat is om daar aan te werken. Om dat te telen, om dat te kweken. Want het is een bijzonder moeilijk vak. En een wijnbouwer heeft een nadeel. Je krijgt één kans per jaar en mislukt die. Moet je een heel jaar wachten om een nieuwe kans. Uh, Selle Jansen, waar drinken we meer wijn? Is het in de Randstad? Is het in de provincie? Daar hebben wij helaas geen informatie over. Uh, mijn vermoeden is dat de Randstad wellicht meer wijn wordt gedronken dan in de provincie, maar dat is niet gebaseerd op onderzoek. Harry Forselen uh, van het Landgoed, hoort je landgoed hier? Uh, Wijngoedtoon heet het. Heb uh, je een je website? Na, ja, natuurlijk. Wat is de website? Uh, www.wijngoedtoon.nl Oké, okay, uh, Waar? Uh, wie, wie koopt jouw wijn? Zijn het voornamelijk mensen uit de, uh, uit de Randstad, zijn het mensen uit de provincie? Uh, we hebben heel veel rondleidingen. Uh, dus daar uh, komen heel veel mensen hier uit de provincie. De, de streekproducten in het algemeen zijn hot in, op dit moment in Limburg. Mensen willen toch uh, meer beleving hebben... in plaats van het, van het, zeg maar het, uh, het algemene uh, wat je overal kan krijgen. En daar hoort wijn natuurlijk ook bij. En dat gaat heel erg goed hier in Limburg. Maar we doen ook steeds meer wijn in de Randstad, met name Amsterdam en omgeving verkopen. Want Met name mensen uit die buurt, zeg maar, het westen, de Randstad, zijn ontzettend geïnteresseerd in dit soort leuke producten eigenlijk. Nou, ik kom dus ook uit de Randstad, uit Amsterdam, en we reden vandaag met Rien, en uh, uh, Fatima die komt uit Huizen, en Jeroen die komt uit Friesland, en dan merk je toch bij ons dat er een bewondering is voor het feit dat Jullie in Limburg, hè, wat mooier weer hebben. En ook, ik waan me hier in het buitenland, de zon schijnt. Ik, het, het, is, het is alsof ik vakantie heb terwijl ik moet werken. Is, is, is dat het, zijn we een beetje gestoord? ja, ja het, het is ook klimatologisch vastgelegd, nu nog met die nieuwe klimaatatlas... dat wij hier in het gebied van, van Nederland uh, zitten. En het is over het algemeen een beetje warmer dan, dan, dan in het westen, zeg maar. Okay. Dus dat klopt wel. Meneer Wallink, goedemorgen, u heeft gebeld. Uh, bent u een wijnkenner? Wat zegt u? Bent u een wijnkenner? Uh, ik zit in de wijn, ja. Vandaar dat ik ook even reageerde. Oké, okay, waar, waar, waar, waar heeft u wijnhandel? Heeft u winkel? Produceert u wijn? Uh, nou, ik doe Italiaanse wijn. Ik ben specialist in Italiaanse wijn. Oké, okay, en, en als u en, uh, nou een oordeel zou moeten geven over die Limburgse of die Nederlandse wijnen? Nou, de, ne de Limburgse wijnen, daar heb ik wel een positief oordeel over. Ik denk dat die wel de goede klimatologische omstandigheden ook de goede terwaar hebben, hè, wat we dan vaak zeggen in de wijn, voor, uh, voor wijnproductie, maar uh, voor in de rest van Nederland, en dat hoor je een beetje te weinig, want het is natuurlijk heel leuk dat we in Nederland wijn maken, hè. het is uh, charmant en aardig, maar ja, ik heb daar zoveel uh, negatieve ervaring in gehad, dat je af en toe uh, lopen de tranen over je wangen, moet ik zeggen. Uh, uh, in, dat, uh, ik heb naar de Keuringsdienst van Waarde gekeken, en toen bleek dat bij die Franse wijnen en ook Italianen soms ook erg veel troep maken. Dus uh, uh, uh, is die Nederlandse wijn de grond niet goed? Of zijn ze net zoals die Fransen en Italianen dat ze gewoon soms troep maken? Nee. Kijk, troep wordt er steeds minder gemaakt. Vroeger wel veel, maar. Ik denk dat dat niet zo relevant is. We praten toch over kwaliteitsproductie, zowel in, de, in Frankrijk als in Italië en alle andere landen. Over de, over de hoeven het niet te hebben. Ik denk dat het niet zo relevante uh, discussie is. Maar uh, de grond is in de klassieke Europese landen is voor de wijnbouw. En dat heb je in Nederland niet. Dat heb je in Limburg een beetje misschien, maar niet in uh, Middenbeemster of Drenthe. Daar gaan uh, oude, oude melkboeren die gaan nu wijn maken. Terwijl ze er.. Ja, ik vind het een beetje treurig eerlijk gezegd. Ik heb het wel meegemaakt dat ik op een beurs stond en er stond dan ook een Nederlandse wijnproducent. En die wilde zijn wijn laten proeven van, nou, dit is echt het beste wat ik gemaakt heb dit jaar. En dan krijg je een heel klein, klein plastic bekertje, dan krijg je twee. Uh, ja, dan krijg je iets te, wat niet de proef is eigenlijk. Dat is echt uh, een beetje te treurig. Ze weten geen eens hoe je een proefglaasje moet schenken, bij spreken. Maar heer ik wilt u even aanhouden, want en... Serre Jansen, uh, je hebt dus niet anders dan de kwaliteit, gewoon de hoeveelheid. Je hebt, zegt u nog eens. Want Nee, ik, vraag, ik stel ik... even een vraag aan uh, Sanne Jansen van het CBS ja. voordat ik bij u terugkom. Sanne Jansen van het CBS, voordat ik je ga groeten. Je hebt dus niet onderzocht wat de kwaliteit is van die wijnboeren in Gelderland of in Tessel, Maar je hebt alleen maar gemeten dat er een wijnboer is. We, hebben, we meten hoeveel wijnboeren er zijn. En dan zie je inderdaad een toename. Niet alleen in Limburg, maar vooral ook in Gelderland. Maar eigenlijk in alle provincies. En uh, we meten dus niet, nou ja, hoe kunnen wij de kwaliteit meten? Over, over smaak valt niet te twisten natuurlijk. En zijn er hoeveel wijn is er nu geproduceerd in Nederland vorig jaar? Ja, dat weten we niet. We weten dat er 170 hectare aan wijn is, uh, wordt gebruikt. Dat is dubbel zoveel als in 2006. En dat er 100 wijnboeren zijn. En dat is ook een verdubbeling ten opzichte van 2006. Dus dat er een toename aan productie is, dat weten we. Maar we weten niet hoe groot die productie precies is. En zijn drink je nou bier, wijn of bruine rum? Nou, ik heb gisteren bijvoorbeeld Prosecco gedronken en een glaasje witte wijn bij het eten. Maar ik mag ook graag een biertje drinken. Oké, okay, hey, hartstikke bedankt zijn en tot de volgende keer. Meneer Walling, ik zal even proberen te kijken bij Harry Vorselen en bij meneer Schuman. Meneer Schuman, niet iedere Nederlandse wijn die wordt geproduceerd heeft kwaliteit. Dat klopt. Het is net zoals in alle landen. Het kaf moet je van koren scheiden. Oké, okay, en dan is mijn vraag aan uh, Harry Forslund. Want luisteraars, ondertussen even kijken. Wim en Rien, was de witte wijn goed? Ja, Wim en Rien vinden het uitstekend. En ik moet zeggen, ik heb een slok genomen. Het is een verrukkelijke wijn. Uh, lekker zacht. Uh, Harry, uh, als je dit verhaal houdt van meneer Walling. Het klopt wel, hè? Uh, nou ja, ik chargeert een beetje, uh, maar... Nou, ik, ik, ik praat alleen maar voor, voor Limburg eigenlijk. Voor, voor deze terroir, inderdaad. Uh, waar die meneer het over heeft. En wij zijn vooral gericht op de oude bewezen druivenrassen, zeg maar. De Pinots uit de Elzas en de Moezel, de Riesling uit de Moezel en dergelijke. Je hebt ook heel veel nieuwe uh, druivenrassen en die moeten zich nog een beetje bewijzen in de, in de wijnkwaliteiten. Oké, okay, een vraag is hier van John Koenraads, Is er een wezenlijk smaakverschil, meneer Schumann, uh, tussen de Franse of Afrikaanse wijn ten opzichte van de Limburgse wijn? Dat ligt natuurlijk aan. En je moet wel, het, op gelijk niveau moet je dus uh, sorteren en kijken, kan ik het A met B vergelijken? Ja. Je moet niet generaliseren. Maar als je per soort kijkt, denk ik dat wij in Limburg zeker zo hoog scoren als in Frankrijk. En zeker als, het, als wij noemen de derde wereldlanden. Want dat is namelijk zo, de derde wereldlanden, die komen naar ons toe. Ja. En veelal is het een economisch plaatje. Wat doet de Nederlandse, met handelsgeest bezielde Nederlander, wat doet hij? Importeren waar die geld aan kan verdienen. Ja. En dan wordt dat soms naar voren gepreval, geprest... Ja. En dan komt de kwaliteit... Want... Kapitalisme, hè meneer Schumann. Meneer Walling, één vraag nog aan u. De Italiaanse ja. wijnen, als ik de Pinot Noir heb je hier? Pinot Noir Als ik ja. de Pinot Noir uit Italië en Frankrijk en Limburg zou vergelijken... Welke zou u kiezen? Nou, dan zou ik, denk ik... Uh, Pinot Noir is een hele moeilijke druif. Dan denk ik dat ik toch nog wel Frankrijk zou kiezen. En als u dan Italië kiest, dan zou ik richting Alto Adige gaan. Okay, meneer maar Wa dat is... U moet nu ja. één genoegen doen. Ik stel het ontzettend op prijs dat u hebt gebeld. Echt wel luisteraars, als u maakt het programma beter. Komt u een keertje langs bij het landboed, uh, Landgoed Toren, want ik heb net die fles en ik ga een paar flessen kopen. Het is echt een verrukkelijke week. Dat uh, geloof ik zeker en uh, u heeft begrepen wat ik zei, dat je Zuid-Limburg en andere Nederlandse regio van elkaar los moet koppelen dat wat dat betreft. En dat uh, als ik over, ik praat niet over slechte Nederlandse wijn uit waar dan ook, want uh, troep waar u het net over had, dat is een heel ander deel van de markt weer, die, die, daar, daar hebben we het niet over. Ik okay. praat over waar wijn gemaakt moet worden, elders in Nederland zou wat mij betreft. Dank u wel meneer Men de Waling. Dat mag natuurlijk doen, maar geen wijn gemaakt moeten worden, want er is geen... Goeie grond. Uh, de, Nee, nee, Oké, okay, dank nee. u wel. Uh, Harry, ik kreeg hier ja. de vraag van hoeveel liter ween haal je uit de hectare? Uh, dat is heel erg afhankelijk van wat de wijnboer wil. Hoe meer liter je uh, eraf haalt, hoe minder de kwaliteit. Nee, dat zoals dus... nu je gaat oogsten. We ongeveer ik... 7000 liter van 1 hectare. Van 7000 liter. Jan-Willem Rust zegt in Zeeland in Dreschwaar is een grote wijngaard waar uitstekende witte wijn geproduceerd wordt. Deze witte wijn wordt geserveerd in de class van de KLM. De grond door de overstroming in 1953 zorgt voor goede grond. Uh, dat is de, de, de, de kleine schor in, in Dreischor in Zeeland. Dat is een hele goede collega. Die inderdaad ook de Luxemburgse ras heeft staan en een hele goede wijn maakt. Oké, okay, ik heb vorig jaar Nederlandse wijn geproefd, zegt Ria bij de 50 Beurs. Ja, heel knap, maar maar geef mij een Pinot of een chardonnay. Een robuuste rode uit de eikenvat. is heerlijk. Zet jij jouw wijnen in ekenvat? Hoe laat je jouw rode wijnen repen? Ja, de rode wijnen komen op, op Frans uh, nieuw eiken te staan. En dat geeft inderdaad bij, in, uh, bij Pinot Noir bijvoorbeeld geeft het een, een robuustere... Uh, uh, ...afdronk. Oké, okay, uh, Robert vraagt... ...ik zou die Nederlandse wijn willen proberen... ...maar ik vrees dat de prijs te hoog is. Die fles die ik net hier uh, die heb geopend is 9 euro. Uh, uh, die witte wijn, hoeveel kost die? 9 euro? 9 euro, ja. En uh, kan ik hem vinden in een reguliere supermarkt of slijter? Uh, ja, wel in de slijters hier in, in, in de regio... ...maar in de reguliere supermarkt niet. Daar zijn we te klein voor om die te, te bevoorraden. Ja? Ja. Hoeveel, hoeveel flessen produceren ze zo per jaar? We schatten dit jaar de oogst op een, tussen de 30.000 en 35.000 flessen. Maar dat is niet? Nee, wereldwijd is dat niks. Maar voor, nee. li voor Limburg is dat al redelijk... En ben jij nou een van de grootste boeren in Limburg? Voor, ik, denk, ja, ik denk het wel. Ja. Kan je er goed van leven? Uh, nog niet. <laughs> maar wel met die rondleidingen? Ja, en zo. zeker. Precies. Ja. Dus Oké, okay, nou, in elk geval ga ik een fles wijn van je uh, kopen. Uh, mevrouw Lea Bouwmeester, goedemorgen. Goedemorgen. Luisteraars, afgelopen vrijdag was Tweede Kamerlid uh, PIE van de A, Tweede Kamerlid Lea mijn begast. En toen heeft u massaal gebeld met uw volksvertegenwoordigers omdat Lea een wet wilde hebben tegen misledende reclame. Mevrouw Bouwmeester, vertel, wat is er gebeurd sinds de uitzending en hoe was de stemming gisteren? Ja, nou, uh, dat mensen enorm gebeld hebben heeft ontzettend geholpen. Uh, want de lobbyisten zijn stilgebleven en een meerderheid van de Tweede Kamer die heeft uh, voor mijn voorstel gestemd om in het leidende loterijreclame om zeep te helpen. Het voorstel heb ik samen ingediend met CDA en uh, GroenLinks. En het was heel spannend in de zaalprem, want ik zat daar... ik dacht, heb ik nu een meerderheid of hebben de lobbyisten gewonnen? Dus ik zat in mijn blauwe bankje... en uh, op dat moment las de Kamervoorzitter voor het amendement Bouwmeester. En toen zag ik al die handen de lucht ingaan. De hele Tweede Kamer heeft het voorstel gesteund. Nou, Dus ik was natuurlijk dol enthousiast. En ik wil ook alle luisteraars en jou bedanken dat wij het hebben gewonnen van de lobbyisten. En dat betekent dat er geen misleidende loterijreclame meer gemaakt mag worden. Gefeliciteerd, Lea Bouwmeester en de Nederlandse bevolking. En ik wens je heel veel succes bij het mooie werk wat je doet. Ik zal niet met je gaan zeuren over de P van de A dat het negatief in het nieuws was. Want je bent zo euforisch. Ik denk ik ga je lekker gelukkig laten zijn. Ja. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel Lea Bouwmeester. Uh, ik ga nog heel even naar Harry voorstellen. Harry, er is een vraag van Niels Bosman, dus van de zonde vaste luisteraar. Uh, is het, je blijft het beperkt als streekproduct of is er ook een assetmarkt internationaal? Uh, we exporteren naar België redelijk veel. Een beetje naar Duitsland. Ja, België is ja, <laughs> En Curaçao <laughs> gaat er naartoe, maar dat is eigenlijk ja. ook niet het Nee, maar de <laughs> Curaçao ook? Ja, ja, de, de Van der in Willemstad heeft onze wijn op de staan. Oké, okay, nou ten vlotte, meneer Schumans. Uh, toen u begon was u nog een a, a, a, a rare snuiter. Bent u nu, merkt u dat ze u echt ook als een autoriteit beginnen te erkennen? Dat is natuurlijk eindelijk als je zo door de straten loopt. Maar ik krijg wel internationaal uit alle delen van de wereld uitnodigingen. Om in praatsessies, eh, in juryleden en, en jurypanels en iets deel te nemen. Dus daar laat ik de mensen over oordelen. Ik ga niet mezelf op het troon praten. Nou, nu moet u me twee tips geven van een goede Limburgse wijn. die onze luisteraars één rood, één wit. Kom op, tips. Nou, ik sta hier midden tussenin. en dat kun je wel aanraden. maar je moet elk jaar apart zien. Dit jaar bijvoorbeeld waren, we zaten met kromme tenen, wat gaat het doen? We hadden veel regen. Maar als ik om me heen kijk, dan zeg ik, ja, dit jaar die wijn uit Thorn, die witte wijn, en dan moet u zich vooral een beetje richten op de Pinot Gris. De Pinot Gris we niet of, of, Dat is toch de koningin van dit gedeelte van Limburg. De Pinot Gris, en die heb je me niet te drinken gegeven, Heinz Jumann. Nou, maar je bent nog niet weg, hoor. Harry Forstelen, die heb ik nog niet gekregen, de Pinot Gris. Uh, inderdaad, je bent nog niet weg, van. Oké, okay. mag ik je wat zeggen, Harry? Ik, heb, ik, ik bewonder Nederlandse ondernemers. Ik vind het geweldig, het is belangrijk dat we geld verdienen. Ik vind het bewonderingswaardig wat je hier doet. En luisteraars, u moet echt allemaal een keertje hier langskomen... en de rondleiding nemen. Ik dank mijn gasten, ik dank de luisteraars en de deelnemers. Dit programma is mede mogelijk gemaakt... door de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. redactie Anouk, Tullner, Rien. Roenschap ook Fatima Basha, productie Hans Twint, Momotaroe. Techniek, logistiek en transport, de versgeknipte Wim de Peter. Eindredactie, de geweldige filologe Barbara van der Zo Zometeen door Altmekens, daarna Felix Mudders met het leuke programma De Gids.fm. Primtime is een NTR-programma. En ik ga nu luisteraars live een lekker glaasje. Proost jongens, witte wijn drinken. Mm, tot morgen. Namaste. Dag. <tied> That introduced me to The days of wine and roses and you Hij is de Mark Rutte van België.